8 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Rellen in Senegal na omstreden besluit Grondwettelijk Hof. Peet twijfelt over verkiezing CDA-leider... en rolstoeltennister Esther Vergeer wint opnieuw Australian Open. In verschillende steden in Senegal zijn rellen uitgebroken... na de beslissing van het grondwettelijk hof... dat president Wadde aan de verkiezingen mee mag doen. Na overwinning in 2000 werd de grondwet veranderd... zodat een president nog maar twee termijnen mag dienen. Omdat de wet pas na Waddes verkiezing werd aangepast... oordeelt het hof dat de 85-jarige president... nog wel in aanmerking komt voor een derde termijn... Na die beslissing braken rellen uit in ondermeer de hoofdstad Dakar. Auto's werden in brand gestoken en de politie zette traangas in. Eén agent zou met leven zijn gekomen. In een andere stad werd het kantoor van Waris Partij in brand gestoken. Het Hof bepaalde gisteren ook dat zanger Youssou Ndour volgende maand niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen in Senegal. Hij zou niet het benodigde aantal handtekeningen hebben kunnen overleggen.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 zekere lijsttrekkersverkiezingen te storten als je geen als je een andere baan hebt, aldus de CDA-voorzitter. Ze zegt dat het bestuur mogelijk gewoon met een voordracht komt.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 De Belgische regering heeft kalm gereageerd... op de afwaardering van de kredietstatus door beoordelaar Fitch. Volgens minister van Financiën Van Akkeren... volgt Fitch de andere beoordelaars... en komt het besluit op een moment... dat het vertrouwen in België juist geweldig toeneemt. Zijn collega van Quickenborne van Pensioenen... ziet de verlaging als een teken dat er in België... verdere hervormingen nodig zijn. Fitch verlaagde de Belgische kredietstatus van AA naar AA. Ook Italië, Spanje, Slovenië en Cyprus werden afgewaardeerd... Opmerkelijk was dat Fitch de triple-A van Frankrijk ongemoeid liet. Standard Poor's waardeerde Frankrijk eerder wel af. Europese bankpresident Draghi zei dat de afgelopen dag dat de positie van banken is verbeterd. Ook de eurolanden hebben vooruitgang geboekt en hij is positief over de plannen om begrotingsregels aan te scherpen.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 De rolstoeltennister Esther Vergeer heeft vannacht voor de negende keer de Australian Open gewonnen. Landgenoot Annie Coot bood nauwelijks tegenstand. Het werd 6-0 en 6-0. Gisteren won Vergeer ook in het dubbelspel. En om half tien beginnen Melbourne de vrouwenfinale tussen de Wit-Russische Azarenka en de Russische Sharapova. Het gaat niet alleen om de titel. Beide kunnen na winst ook de nummer één op de wereldranglijst worden. Dan nog het weer. Eerst nog bewolkt en in enkele buien. Vanmiddag meer ruimte voor de zon. wordt gemiddeld een graad of vijf vandaag. Morgen en de dagen daarna droog met overdag temperaturen net boven nul. En in de nacht lichte, matige vorst en kans op een beetje sneeuw. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van kundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer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 En een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 28 januari. En de kredietbeoordelaars gaan door. Nu is ook België afgewaardeerd. Verdriet in Smallenberg. Niet om het virus, maar om het feit dat het virus naar Smallenberg is vernoemd. Maar we beginnen met de onrust in Senegal. De populaire Senegalese zanger Youssou N'Dour mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. Senegal dus. Hij had zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen in februari. Correspondent Pauline Baks, daar hebben we contact mee. Pauline, we horen in het nieuws dat er iets mis is met de handtekeningen... maar wat is er mis? Ja, het constitutionele hof dat, moest, dat zich moet uitspreken... over wie kandidaat mag staan in de verkiezingen... die heeft gezegd dat een aantal handtekeningen... op de aanvraag van Youssou N'Dour niet... Um, niet bekrachtigd konden worden. Ze weten niet waar die handtekeningen vandaan komen. Uh, maar in Senegal denkt men dat echt de reden is... dat Joesem Doer zo populair is dat hij de verkiezingen zou kunnen winnen... en dat hij daarom is uitgeschakeld bij voorbaat. Ja, ze hebben eigenlijk gewoon een argument gezocht... een, een stok om de hond mee te slaan. Ja, zo klinkt het wel. Ja. Nou zijn er ondertussen ook in uh, diverse steden in Senegal... Uh, rellen uitgebroken. Heeft dat met Nedoer te maken... Ja, het heeft met Maduro te maken en met uh, eigenlijk in het algemene grote onvrede over president Waad. Die is al twaalf jaar aan de macht, die loopt voortdurend de grondwet te veranderen en men wil eigenlijk van hem af. En als ik men zeg, dan zijn het vooral uh, de jongeren in Senegal, dat is een groot deel van de bevolking. En zij willen nou wel eens een andere president. Ja, want deze president is, uh, laten we zeggen, uh, op leeftijd. Ja, hij is al 85 jaar. Het begon goed. Hij was in het begin erg populair. Maar de afgelopen vijf jaar heeft hij eigenlijk weinig gedaan. En hij heeft veel geld in eigen zak gestoken. En um, ja, hij laat zich steeds meer zien als echt een autocraat, Dus een weinig democratisch leider. Ja. Senegal geldt toch altijd als een soort, uh, ja, eigenlijk een soort redelijk democratisch land daar in West-Afrika. Is dat nog steeds een beeld? Uh, nou, dat beeld komt eigenlijk omdat er steeds een. Uh, er zijn altijd democratische verkiezingen geweest. geweest zonder al te veel rellen. En de vorige presidenten hebben altijd gewoon de macht overgedragen aan de nieuwe kandidaat. Uh, zonder dat al te veel problemen opleverde. Uh, ja, Wade is eigenlijk geen democraat. Want hij zou uh, geen kandidaat meer moeten zijn. Hij zou eigenlijk de macht over moeten dragen. En ja, hij zou misschien ook moeten luisteren naar wat die jongeren willen. Namelijk dat men gewoon. ...vindt dat zijn tijd uh, erop zit. Hij is 85, het is genoeg geweest. Ja, de grote vraag is, van hoe gaat het nu verder? Denk je dat hij gewoon vasthoudt... aan de hele procedure en de verkiezingen doorgaan? Ja, Waar is vreselijk eigenwijs. Hij is er ook helemaal van overtuigd... ...dat hij op een historische missie is... ...en dat hij nog zeker 10 jaar kan doorregeren. Dat heeft hij deze week in een interview gezegd. Hij ziet zelf geen enkel probleem en wil gewoon aanblijven. En ja, een groot deel van de bevolking uh, die heeft aangekondigd dat er demonstraties zullen komen. En ja, vannacht is het dus op rellen uitgebreid. En dat zal zeker nog wel een keer gaan gebeuren de komende week. Ja, en van Justen de Doer hebben we nog niks gehoord, hè? Nee, die heeft daar nog niet op gereageerd. Nou, nou, dat horen we wellicht later uh, vandaag. Dankjewel voor dit moment. Pauline Baks. En dan uh, naar die kredietbeoordelaar Fitch in dit geval. Fitch heeft de waardering van vijf euro-landen verlaagd, waaronder die van België. Ratingbureau Fitch heeft de kredietwaardigheid van België één stap verlaagd. Ons land gaat van AA naar AA. En bovendien waarschuwt Fitch dat de rating de komende maanden mogelijk nog meer wordt verlaagd. Iets meer dan een maand geleden verlaagden ook Moody's en Standard Poor's al de kredietwaardigheid van ons land. En zo werd dat nieuws gebracht in België. Maar ook Italië, Spanje, Slovenië en Cyprus voldeden niet aan de standaard van Fitch en werden verlaagd. Landen hadden allemaal al geen AAA-status meer, dat is die hoogste waardering. Maar ja... Toch leuk is anders. Harold Benink is hoogleraar Banking and Finance... aan de Universiteit van Tilburg. Ja, meneer Benink, uh, weer een trits uh, afwaarderingen. Hingen die nou in de lucht of uh, is dit een verrassing? Nou, kijk, het hangt natuurlijk gewoon in de lucht. Uh, we hebben internationaal drie grote uh, rating agencies, kredietbeoordelaars. Um, inderdaad Fitch en Moody's, maar twee weken geleden had natuurlijk al op vrijdagavond Stenent en Poors... had een groot aantal landen ook van een lagere rating voorzien... waaronder ook Frankrijk. Um, dus uh, dat dit in de lucht hangt, dat is, uh, dat is duidelijk. Het heeft ook te maken met het feit dat de, de oplossing van de eurocrisis... Uh, zeg maar uh, nog niet volledig in zicht is. Hè? Er zijn wel positieve aspecten in de zin dat er wordt gesproken... over uh, verdergaande begrotingsdiscipline... En economische hervormingen. De regeringsleiders gaan daar aanstaande maandag weer verder over praten. Maar het duurt allemaal lang. En tegelijkertijd is het zo dat um, de vergroting van het Europese noodfonds ter ondersteuning van de obligatiemarkt in Europa. Uh, niet in voldoende mate van de grond komt. En dat geeft toch problemen, ook in het kader van het uh, vertrouwen van financiële markten. Ja, maar wat mij dan opvalt is dat... De, bijvoorbeeld, laten we nou niet België eruit pikken, maar Frankrijk. Waarom denken ze bij Fitch nou weer dat Frankrijk wel gewoon nog uh, die drie A'tjes waard is? Oftewel de triple A. Nou, dat is een heel goed punt. Kijk, het is natuurlijk geen... Uh exacte wetenschap. Het heeft te maken met, uh, met, uh, met uh, verwachtingen over de toekomst. In welke mate denk je dat een land uh, uh, zijn begroting op orde kan krijgen? In welke mate kan een land uh, economische uh, hervormingen doorvoeren? Nou, daar is blijkbaar dan uh, Fitch nog iets uh, optimistischer over uh, dan Stellet en Poors... Uh, in het geval van Frankrijk. Maar tegelijkertijd moet je niet vergeten, denk ik, dat kijk tussen de... AAA rating, dat is de hoogste status van kredietwaardigheid en tot de allerlaagste uh, status, daar zijn, zitten vele stappen tussen. Dus er zitten een stuk of uh, 10, 12 stappen tussen. Dus de verschillen tussen de allerhoogste rating en één stapje eronder moet je nou ook weer niet als dramatisch zien. Ja. U zei uh, van, nou ja, het gaat al een beetje de goede kant op. Ik hoor een beetje een positieve toon in, uh, in uw verhaal. We zijn er nog niet, maar we, we zijn er bijna uh, misschien. Waar baseert u dat optimisme op? Nou, weet u, er zijn nog enorme risico's. Omdat namelijk um, wat, um, uh, en het speelt met name dus van Griekenland, omdat steeds meer. Uh, ja, ...internationale financiële experts ook uh, zeggen van ja, het land het is zo onhoudbaar. Er wordt er gewerkt aan een deal met de banken om de schulden te, te verlagen. Uh, er, er zal een groot gedeelte van de schuld worden kwijtgescholden. Maar er moet weer een nieuw reddingspakket in van uh, 130 miljard. Nou, Duitsland heeft ook gisteren al aangekondigd... ...dat ze eigenlijk Griekenland verder onder curatelen willen stellen... Uh, ...in termen van... Uh, uh, de begroting, dat is belangrijke uh, beslissingen over Griekenland door een Europese begrotingscommissaris in Brussel zou uh, worden genomen. Yeah. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal buitengewoon politiek uh, gevoelig. Maar de grote vraag is gewoon of Griekenland het wel gaat redden. En als Griekenland dus uh, uh, in een soort faillissement zou terechtkomen, dan heeft dat natuurlijk ook. Uh, uh, zeg maar, uh, geeft dat schokvol golven richting andere landen in de eurozone. En dan is het van belang dat, dus, die obligatiehouders de weten van, nou, Griekenland is een geval apart en we staan wel uh, achter landen als Spanje en Italië. Met andere woorden, als Griekenland niet kan terugbetalen, moet er toch een soort garantie zijn dat Spanje en Italië dat wel kunnen. En daar heb je dus een verhoging van het noodfonds voor nodig. Nee. Nou, dat is niet, dus daar, ben ik, daar zijn risico's, maar tegelijkertijd, waar ik iets optimistischer van door geworden ben, is het feit dat de natuurlijk Europese centrale bank massaal de Europese banken uh, van uh, financiering is gaan voorzien. Uh, recentelijk hè, 500 miljard voor een periode van drie jaar. En er komt nog een tweede ronde aan. En de financiële markten interpreteren dat toch een beetje als van... Ja, als het puntje, uh, puntje echt bij paaltje komt... En er zou een grote crisis in het eurosysteem losbarsten dat dan zelfs de ECB wel nog meer zou gaan doen. En ik denk dat een, dat, dat stukje optimisme wel bij beleggers op financiële markten is ontstaan. Goed, er is optimisme, maar nog niet alle maatregelen zijn de juiste die genomen, moeten, of genomen zijn en nog moeten worden. En komende maandag dan komen die Europese regeringsleiders weer bij elkaar. Ik dank u wel voor dit moment, meneer Bening. Goedemorgen. Dag. In Nederland zijn inmiddels 80 gevallen van het Smallenberg-virus geconstateerd. Voornamelijk bij schapen, maar ook kolveren zijn ermee besmet. Dat virus dat is genoemd naar het Duitse stadje Smallenberg. Dat ligt in het Sauerland. Een twijfelachtige eer waar ze helemaal niet blij mee zijn. Zo merkte onze correspondent Wouter Meijer. We hebben een mappe. <laughs> dat is schon... vervolgen we dat van de Bild-Zeitung, over Spiegel Online... Uh, ...bis tot... Zum bis in de Nederlanden. De burgemeester van Schmallenberg, Bernard Halbe, heeft al een dikke map met knipsels over Schmallenberg en het virus. Hij geeft graag interviews om zijn hart te luchten over het onrecht dat zijn stad wordt aangedaan. Het is een mooi gebied, zegt hij. Mensen komen hier om te ontspannen van de natuur te genieten. En nou hebben we die slechte publiciteit. Nein, dat heeft ons ja besonders betroffen gemacht. We zijn de Erholungsregion. Ja, natuurlijk ook voor veel viele nederlandse gasten. We hebben een wonderbare landschap met wald, met wiesen en met ähnliches. Ja, er komen ook veel Nederlanders voor de bossen en de wintersport. En dan komt er zo'n virus. Dat komt hier helemaal niet vandaan, maar ze geven het onze naam. Waarom nemen ze daar eigenlijk plaatsnamen voor? Dat is toch slecht voor onze reputatie? Waarom brengt man met dit negatieve virus een ort in verbinding? Het is een trots stadje. 6,500 mensen. De oude huizen bekleed met leisteen. De hele binnenstad staat onder monumentenbescherming. De naam van Schmalenberg komt van een smalle berg. waar een smalle burcht op stond. vertelt de stadschids Helmoet Vos. En die smalle burg had natuurlijk dan ook voor Schmallenberg een bedeutung gehad. Damals Schmalenburg. bis zum 16. Jahrhundert. Dan kwam de naam Schmalenberg, die we hier voor ons genauer. te zien. Die schmalenbergen hebben dan op deze schmalen bergrücken. De mensen dachten dat ze veilig waren op deze smalle helling. En in de 13e eeuw heeft men toen ook nog een stadsmuur gebouwd. Daar zie je nu niks meer van. Er kwam nog een rechtbank, er kwamen stadsrechten. Kortom, het is wel duidelijk: dit is een stad met geschiedenis. Maar ja, nou is die naam overgegaan op een virus. Vee is erdoor getroffen. De eerste plaats in Duitsland waar het virus werd gevonden is hier. Dat is ja, dat is pech voor Smallenberg. Een plaats die leeft van zijn imago, vertelt de baas van de plaatselijke VVV, Huberto Smit. Eerst allemaal zijn alle gasten wichtig voor de Schmalenberger saueren. De Nederlandse gasten zijn zeer, zeer wichtige gasten, zeer trouwe gasten en gasten die in de laatste jaren immer reichhaltiger, immer houfiger. Alle gasten zijn natuurlijk welkom, maar we krijgen inderdaad steeds meer Nederlandse bezoekers. De afgelopen jaren die willen we ook graag te vriend houden. Maar ziet u daar geen problemen als die de naam van de stad met dat virus gaan associëren? We hebben ons zorgen gemaakt. Hoe uh, wordt zich de virus ontwikkelen? Is dat voor de mensen in ieder geval gevaarlijk? Dat is niet zo. So. We hebben ons eerst afgevraagd of het gevaarlijk is voor mensen. Dat is niet het geval, je kunt het als mens niet krijgen. Maar natuurlijk is er een slechte associatie, dat zouden we ook liever niet hebben. Maar we hebben nog geen vragen gehad van bezorgde mensen uit Nederland die vragen over het virus hebben. Dan nog even terug naar de burgemeester. De stad heeft wel geprobeerd er tegen te protesteren, te kijken of er juridisch iets tegen te doen is. We hebben aan instituut geschreven, aan het Friedrich Löffler-instituut en dat virus niet schmalenberg virus te noemen. Die antwoord lautete dat het in de wissenschaft üblich is zo te vervaren. Ja, zegt burgemeester Halbe. We hebben aan het instituut geschreven of ze niet een andere naam kunnen bedenken. Misschien een afkorting, een code die niemand iets zegt. Dat doen ze bij andere virussen ook wel eens. Maar ze willen niet naar ons luisteren. Dus dan moeten we maar hopen dat het niet veel verder uitbreidt. En dan kan straks die map met krantenknipsels ook weer in de kast. Ik zou me wünschen dat het virus verschwindt. Straks blikken we vooruit op de vrouwen-tennisfinale op de Australian Open. Later vanochtend begint die wedstrijd. Verkeersinformatie, er zijn geen bijzonderheden, er worden geen wegen afgesloten. En u kunt gewoon doorrijden. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Spanair is failliet verklaard. Dat maakt het bedrijf gisteravond laat bekend. Dit weekend alleen zouden tienduizenden reizigers nog met Spanair vliegen. Correspondent Rob Zoutberg. Rob, ook een ticket geboekt? Nee, uh, gelukkig niet. Nee. Uh, de dag van vandaag die zal het leren. 10.000 uh, reizigers, ja. 23.000 mensen krijgen dit weekend te maken met geannuleerde vluchten. 23.000, dat, dat zijn er nogal wat. Betekent dat chaos? Ja, ja, andere maatschappijen hebben gisteravond op, op het nippertje... Hè, dus uh, voor, voor de sluiting van de dag nog aangeboden... Uh, reizigers in hun vluchten mee te nemen. Maar ja, de vraag is natuurlijk vandaag hoe dat zal gaan lopen. Het gaat dus echt ja, 23.000 reizigers, 200 vluchten... die aan de grond blijven van, uh, van Spanair. De grote vraag hier in Spanje is of er een chaos zal ontstaan... zoals een paar jaar geleden toen een andere chartermaatschappij... in Spanje op de fles ging. Uh, ja. En er echt een, dat gebeurde rond de kerst. Hè, dus je kan je voorstellen wat toen het drama was... Het zal wel meevallen, maar goed, er is wel een groot probleem om die, al die reizigers weg te werken op de vliegvelden, op de grote vliegvelden van Spanje. Spanair doet op dit moment niet veel meer dan reizigers klachtenformulieren geven om te klagen over geannuleerde vluchten. Ja, dat zal wel zin hebben bij een bedrijf wat failliet is. Zeg maar ja. een faillissement. Um, ja. Was dat nou onontkoombaar? Ja, het lijkt er wel op uh, tot het laatste moment uh, is Panner op uh, dat dat uh, miljoenen, uh, 115 miljoen verlies opbouwde de afgelopen jaren. Is op zoek gegaan naar nieuwe investeerder. Dat leek Qatar Airlines te worden. Uh, maar op het laatste moment, het gebeurde gisteren, lieten zij het afweten. En daarmee ja, werd het onhoudbaar voor het deelstaatbestuur van Catalonië en de gemeente Barcelona die de meerderheid van de aandelen bezitten zij staken het afgelopen jaren ook al 150 miljoen in dezezelfde maatschappij en gisteren ontstond ineens de angst ja, als we het nu niet doen dan krijgen we misschien nog wel de Europese Unie op onze hielen die al dat geld gaan terug eisen van ons de stekker gaat eruit we kappen er helemaal mee maar goed, gisteren was de centrale overheid in Spanje ook wel snel om te zeggen hoor eens, jullie dragen de verantwoordelijkheid voor al deze mensen die nu aan de grond blijven want je kan het natuurlijk niet maken om zo kort van tevoren, hè, want dat gebeurde ja. gisteren uh, om tien uur in de avond... te zeggen van, sorry mensen, maar uh, jullie kunnen niet meer weg. Ja, maar dit komt natuurlijk op een moment, uh, Rob... dat weet jij mm. beter dan, dan wij allemaal met elkaar... dat die werkloosheid uh, in Spanje torenhoog is van de week weer... van die uh, enorme cijfers. Uh, wat ja. voor impact heeft dit nou? Ja, ja. heftige vrijdag hè. Ja, jullie, jullie hebben het net over Fitch gehad... Hè, ook ja. afwaardering van Spanje. Die draconische werkloosheidscijfers die we gisteren hoorden... 5,3 miljoen werklozen... Dat betekent gewoon dat nu uh, één van de vijf Europese werklozen die woont in Spanje, het is draconisch, het is dramatisch. Je kan er, je kan er geen bevoeglijke naam worden. Geen uh, enkel overtreffende trap uh, heb je meer. Hè? Ja, maar het past wel in het beeld natuurlijk van prognoses die, die al eigenlijk aan het begin van het jaar zijn gesteld. Dit jaar voor Spanje zit er gewoon geen enkele economische groei in. Het gaat alleen nog maar naar beneden. Het, het leger aan werklozen zal nog verder groeien. Ik kan er niet meer van bakken, Bert. Het is somberheid, troef hier. Ja, hou het hoofd recht en de, de rug recht en het hoofd uh, omhoog, uh, Rob. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> Gaan wij praten over Frits Hessing. Frits Hessing sprak vorig jaar namelijk profetische woorden. De verkoper van exclusieve auto's zei... Evert Lauwman is uit op mijn bedrijf. Inmiddels is Hessing kopje onder... en heeft Lauwman de spraakmakende showroom... langs de A2 bij Utrecht overgenomen. Ruim twee derde van de Hessing-werknemers werkt nu bij Lauwman. Hun eerste werkwerk is achter de rug... en de Lauwman-belettering aan de buitenkant is klaar. Louis Dekker ging kijken. Dat klinkt goed, hè? Dat klinkt als een Italiaanse sportwagen. Ja, dat klinkt niet als een Toyota Aygo. Nee, die heeft ook zijn voordelen, maar dit geluid is ongekend. Eigenlijk was hij al van zijn oude dag aan het genieten. Berend Hulshof, al decennia werkzaam bij de lauman Groep. Onder meer bekend als Toyota-importeur. Maar door de ondergang van Hessing en de komst kort daarna van Lauman Exclusive Cars... was er geen ontkomen aan. De plicht riep. Ik deed het al wat rustiger aan, maar uh, het ging natuurlijk uh, in één keer heel snel. Dus veertien dagen geleden wist ik ook nog van niks, maar uh, dat is intussen aardig bijgekomen. U rijdt vaak op de A2 en reed vaak op de A2, denk ik. Hè? Absoluut, wie niet? Ook in de tijd dat er nog Hessing op de borden stond? Ja. En heeft u toen ooit een moment gedacht dat dat uw werkplek zou worden? Geen seconde. Maar het is ook maar tijdelijk, hè? u bent... Een tussenpauze of eigenlijk een opstartpauze? Ja, ik ben een opstartpauze. Uh, gezien mijn leeftijd ook, heb ik ook niet meer de ambitie om nog weer een tweede carrière te beginnen. Uh, maar ik doe met veel plezier uh, dit werk om uh, weer uh, uh, goed leven in dit bedrijf te krijgen. En dan ben ik weer weg en dan komt er iemand anders die het voor de lange termijn gaat doen. Er wordt weer gewerkt. Dat is duidelijk te horen in de werkplaats. Tussen aanhalingstekens, was dit de afgelopen week de eerste weer betrekkelijk normale werkweken? Ja, inderdaad, betrekkelijk normaal. Was dat erg ingewikkeld? Nou, dat, daar moet heel veel voor gebeuren. Je moet ervan uh, uitgaan dat in principe niks meer functioneert. Alle toeleveranciers uh, zijn opgehouden met leveren. De nutsbedrijven uh, doen het even niet meer. Licht, gas, water, stroom, computers, etc. Kortom, je moet eigenlijk gewoon opnieuw beginnen. De verkoop. Hoe gaat dat? Want u moet als het ware opnieuw onderhandelen. U doelt op het feit dat de contracten die met de fabrikanten waren... automatisch vervallen zijn. Dat is juist. Dat is Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Bugatti en Maserati. We hebben allemaal hele positieve gesprekken. Alleen om dat af te ronden is een week natuurlijk veel te kort... Dus dat zal nog best een, een aantal weken duren voordat daar uh, enige echte zekerheid over is. Maar we zijn volop in gesprek. Er zijn natuurlijk kapers op de kust. Hè? De Volkswagen-importeur, Pom, zegt al wij willen wel wat met uh, Bugatti, Lamborghini, Bentley. En dat is niet zo gek, want die merken horen bij de Volkswagen-groep. Nou, er zijn ongetwijfeld kapers uh, op de kust. Ik moet zeggen, daar concentreer ik me helemaal niet op is dat niet gevaarlijk voor de toekomst? Nou, Ik ga er helemaal niet vanuit dat dat uh, ons ontvalt. Uh, wij concentreren ons volledig op het verkrijgen van alle vijf merken. Ik heb ook geen plan B. Maar we zijn flexibel genoeg als het uh, toch anders wordt dan wij uh, nu denken... om dan ook uh, met een plan B te komen. Maar op dit moment gaan wij puur voor de vijf merken. De er rijdt die weg Berend Hulshoff, directeur ad interim van Lauman Exclusive Cars, zo heet het voluit. Hij gaat de komende weken onderhandelen dus met Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati en de Rolls Royce mensen. Over een klein uurtje, dan begint de vrouwenfinale op de Australian Open. Mark Brasser zal daar op Radio 1 verslag van uh, gaan doen. Mark, maar voordat we het over dat gaan hebben... eerst even naar Nederlandse succes. Esther Vergeer. Ze heeft voor de hoeveelste keer al niet uh, de Australian Tja. Open gewonnen? Tja, ik ben de tel inmiddels ook kwijt inderdaad. Nou, het is in ieder geval heel veel. Ze wint sowieso bijna alles uh, waar ze aan meedoet. Um, en dat geldt eigenlijk voor alle Nederlandse rolstoeltennissers. Gisteren waren die finales in het dubbelspel. Ook daar stond Esther Vergeer in de finale. Speelde ze samen met Sharon het was een, een compleet Nederlandse finale in dat vrouwendubbelspel. Ze speelde tegen Aniek van Koot en, en Marjolein Buijs. Nou, dat won Esther Vergeer al. Vandaag stond ze in de finale eh, tegen Aniek van Koot. Weer een, een Nederlandse finale, volledig Nederlandse finale. Ook die won Esther Vergeer heel overtuigend, 6-0, 6-0. Gisteren de mannenfinale werd door Nederland gewonnen. En ook inmiddels afgelopen eh, bij de rolstoeltennissers het, het mannen-enkelspel. Ook daarin stond een Nederlander in de finale, Michael Scheffers. Had dan in, in deze finale geen Nederlandse tegenstander... maar een Fransman, Nicolas Pijver... En uh, Scheffers heeft gewonnen. Dus, dus hiep, uh, hiep, hoera. We, we winnen zowel bij de dubbels als bij de enkelspelen... alle prijzen naar, naar Nederland. En dat is, uh, ja, dat is fantastisch nieuws. Ja, mag ik op Louis van Gaal uh, een beetje uh, variëren? Van zijn wij nou zo goed of zijn die anderen zo slecht? Nou, wij zijn inderdaad heel erg goed. De, de, de, de Nederland spreekt al, al jaren een woordje mee bij de rolstoeltennis. Dus De faciliteiten in Nederland voor, voor rolstoelers zijn, zijn goed... in, in tegenstelling tot in, hele, in, in heel veel andere landen. Um, en de sport faciliteiten voor, voor rolstoelers zijn, zijn in Nederland ook heel erg goed. Ja, en, en, en dat zie je terug in de resultaten. Ik bedoel, in lang niet alle landen is het zo goed geregeld. Esther Vergeer heeft ook wel eens gezegd, ja, als ik dan in Amerika kom bijvoorbeeld, als ik dan nog zie waar ik eh, als, als rolstoel tegenaan loop, kleine dingetjes in restaurants, eh, ja. in, in, in, in bars, in sportfaciliteiten. Er is gewoon geen rekening, wordt er gehouden met, met mensen in een rolstoel. En dat is in Nederland eh, heel goed geregeld. Eh, het kan altijd natuurlijk nog beter, maar eh, we zijn op de goede weg. En ook de sportfaciliteiten zijn heel erg goed. Ja, en de, en dat, dat zie je dus terug. Het betaalt zich uit. We hebben het even ja. nagerekend. Het is trouwens de negende keer. Dat, dat je ja. even weten. Nou. Goed, dan, dan de volgende finale. De ja. damesfinale. Sjara tegen Azarenka. Twee logische finalisten trouwens. Ja, wel, ja, als je kijkt naar de, naar de wereldranglijst, het zijn de nummers drie en vier van de wereld. Dus eh, op zich, kijk, in het vrouwentennis is eigenlijk niks logisch. Ik bedoel, eh, vorig jaar hebben we vier Grand Slam-toernooien gehad, vier verschillende winnaressen. Eh, als, een, als een speelster een toernooi won, een Grand Slam-toernooi won, deed het in de weken daarna heel slecht. Het, het, ja, het is bij het vrouwentennis schiet het eigenlijk een beetje alle kanten op. Er is, er is niet één speelster die echt domineert. Er staat de speelster natuurlijk hè, eerst op de wereldranglijst, Boris die nog geen Grand Slam-toernooi gewonnen heeft, maar gewoon over het hele jaar van al die spelers dan het meest constant is en daarom nummer één van de wereld is. Nou, zij verloor uh, eerder in het toernooi. De titelverdedigster Kim Kleisters ligt er inmiddels uit. Maar dit zijn wel twee speelsters waarvan je op voorhand zegt... van, nou die zouden het inderdaad wel eens goed kunnen gaan doen. Die zouden wel eens de finale kunnen gaan halen. En dan kan het inderdaad een keer in een halve finale fout gaan. Of dat ze dan net het geluk hebben of de mazzel hebben dat ze wel doorgaan. Ze speelden allebei in die halve finales een driezetter. Asarenka won van Kim Kleisters, Sharapova won van Petra Kvitova. Uh, ja, dat had ook andersom kunnen zijn. Het had ook een finale kunnen zijn tussen ja. Kleisters en Vito hadden we ook gezegd, een logische finale. Ja, ja dit, nou, dit kan ja. ook, inderdaad. Dit kan. Goed, later vanavond. Dus het wordt wel een uh, partij waarbij je de oordopjes in moet. Hè? Want het zijn de hardste ja, kreuners uit het circuit. Dit zijn inderdaad de hardste kreuners. Er zijn al mensen die mij belden en zeiden: ja, wat kunnen we hier aan doen? Kunnen we dat gekreun uitzetten dat we toch de commentatrice nog horen? Maar ja, het is het niet wordt, mogelijk. Het, wordt, nee. <laughs> het is niet mogelijk, nee. Het wordt, het wordt uh, inderdaad een beproeving voor de oren. Goed, veel plezier erbij. En uh, je doet je er verslag van hier op uh, Radio 1. Daar kunt u zo dadelijk gaan luisteren. Natuurlijk naar Peter en Mieke. Die hebben bijvoorbeeld een over de Noorse prijsvechter dat bestelt zomaar ineens 200 vliegtuigen. Ze hebben het over het imago van de vleesvervanger, dat kan beter. Jan Siebeling komt langs om te praten over zijn nieuwe roman, Oscar... en een aangrijpend verhaal over wie de beslist over het leven van een kind... met een bijzondere levensbedreigende ziekte. Dat allemaal zo, na half negen, na de ster... en nadat Dick ter Hark in actie is gekomen op deze zender.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 BMW maakt rijden geweldig.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 Radio 1, het nos journaal. In een huis in haarlemmer -Liede is gisteravond laat een dode agent gevonden. De politie gaat uit van een ongeluk, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De Rijkssociaal onderzoekt of de man mogelijk is gedood door zijn eigen dienstwapen. Er zijn geen aanwijzingen dat de agent in Haarlemmer-Liede is vermoord. In Senegal zijn rellen uitgebroken nadat het grondwettelijk hof had bepaald dat president Wadde voor een derde keer mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. In de wet staat nu dat twee termijnen het maximum is, maar dat stond er nog niet in toen, de, toen Wade voor de tweede keer werd gekozen. Daarom mag de 85-jarige president nog eens meedoen.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 Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is vier minuten over half negen. Om negen uur gaan we een hele moeilijke vraag bespreken. Moet je een baby met een verschrikkelijke ziekte... die alleen maar pijn te wachten staat, in leven laten? Dat is het verhaal van Bente Hendricks. Zometeen komt haar vader en ook Roos Slikker, want die schreef er een boek over. Het is wel een kwestie die tien jaar geleden gebeurd is, maar het is toch nog steeds heel actueel. Dan komt Jacques de Jong over de waarde van de olieboycott tegen Iran. Vleesvervangers. Die breed ik maar niet echt door. Maar nu lijkt er toch beweging in zitten. Straks een echte vegetariër, Filip Dreugen. En laatste gast dat uur, Hans Andriaansens. Hij is de grondlegger van University Colleges in Nederland. En die hebben succes. Om tien uur komt Jan Siebelink. Hij eh, praat met ons over zijn nieuwe kleine roman Oscar. Ik zou bijna een bruggetje maken... naar de film die we daarna gaan bespreken met Joyce Rodenat, My Week with Marilyn. Want Michelle Williams, die de rol van Marilyn Monroe speelt... is genomineerd voor een Oscar. En oh ja... Arie Storm, die gaat de boeken bespreken. Zometeen, Scandinavische prijsvechter in het luchtruim. Wat moeten we daar weer van verwachten? Maar eerst een politieke aardverschuiving. Tenminste, volgens de peilingen. Tot ieders verrassing en misschien nog het meest van voorman Emiel Roemer zelf... is de socialistische partij sinds deze week de grootste partij van het land. Of in ieder geval een goede tweede. Opiniepeiler Maurice de Hond kwam tot 32 zetels En dit werd een paar dagen later bevestigd door de politieke barometer die de groeiende aanhang inschatten op, toch zeker, 29 zetels. Hoe dan ook, de partij SP dus doet bovenin mee. Politiek analist Peter van der Heijden schetst de nieuwe verhoudingen in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, daar is nu toch echt een beetje op gereageerd. Roemer uh, zelf doet daar vrij uh, luchtig over, van ja vandaag, dit, morgen, dat... en we zien wel als er verkiezingen zijn. Wilders maakt zich voor het eerst daar kennelijk zorgen over... en treedt erover in de publiciteit. En dat is wel verrassend, of niet? Ja, uh, dat lijkt verrassend, maar is het eigenlijk niet. Want die stemmen die uh, de SP erbij krijgt, die gaan er bij de PVV vanaf. Ja, is dat rechtstreeks gerelateerd? Uh, ja, dat is vrijwel rechtstreeks, ja. Ja, het is het, uh, hetzelfde electoraat eigenlijk. Hè? Of, uh, het zijn mensen die, uh, als ik het even uh, heel karikaterie... Uh, kar Karikaturaal naar mag schetsen, zijn het mensen die bang en boos zijn. Ja. Dan heb je twee keuzes. Of je gaat naar de PVV, dan heb je de rechtse variant... van de bangheid en de boosheid, of je gaat naar de SP... en dat is de linkse variant. Ja, maar die twee uiteindelijk, wat ze willen, staat toch wel mijlenver uit elkaar? Ja. En dat maakt het wel verrassend natuurlijk... omdat mensen dan blijkbaar alleen maar op dat, dat, dat tegendeel... Uh, en, en die, die bangheid en die boosheid stemmen... en niet kijken naar de rest van het programma. De, de, de tegenpartij? Het is eigenlijk een tegenpartij. Het zijn allebei tegenpartijen. Ja, de ontevredenheid ja. regeert dan. Ja, het is duidelijk het afzetten tegen het establishment... dat het maar niet voor elkaar krijgt om, om de wereld zo mooi te maken als we hem willen hebben. En dan is het wel fors, want als je het bij elkaar optelt... zie ik je ongeveer op een derde van het electoraat, hè? Ja, maar goed, de SP bestaat niet alleen maar uit tegen, uh, tegenstemmers. Hè? Er zitten ook echt duidelijk uh, idealistische uh, mensen bij... Mm. die heel goed weten waar dat programma van de SP naar gaat leiden. Juist. En waar gaat het naar leiden? Ja, naar een, een heel ander Nederland, denk ik. Want we hebben hier ook een Elsevier voor ja. ons liggen. Hè? Wat staat erop? Het, ho het hoofdartikel is, wat gaat er. In wat Nederland... gebeurt er als Roemer ja. regeert? Nou. Ja. En dan hebben ze natuurlijk bij Elsevier een verschrikkelijk scenario geschetst, of niet? Ja, ja, nou uh, volgens Elsevier, en ik denk dat ze daar ongeveer wel gelijk in hebben, moet iedereen die een beetje geld heeft onmiddellijk gaan uh, emigreren. Mm -hmm. Want de belasting gaat voor ze omhoog uh, als de SP het voor het zeggen krijgt. Uh, er komen uh, belastingen op, uh, op aandelenwinsten winsten uh, die veel meer zijn dan nu. Um, uh, er zitten ook hele mooie dingen in, zelfs ook voor rijke mensen, denk ik. Uh, zoals meer geld voor de zorg en uh, uh, uh, meer geld voor het openbaar vervoer. Maar ja, er gaat weer geld af van uh, de wegenaanleg. Uh, je, je hebt kans dat de dingen genationaliseerd gaan worden weer. Dus ja, de... de voor een deel wordt de klok een beetje teruggedraaid. Zeg maar. En, Goed, uh, ja. maar dat is wat in het verkiezingsprogramma van de SP staat. Ja. Wat Wilders een beetje suggereert natuurlijk ook... Uh, uh, en volgens mij heeft hij dat zelfs letterlijk gezegd... dat je hier ook misschien wel te maken hebt met een wolf in schaapskleren. Kortom, uh, een partij waarvan je maar moet afwachten... of dat werkelijk op een democratische manier gebeurt... en of dat werkelijk niet uh, puur activisme is. Ja, ook je uh, natuurlijk wel meteen je vraagtekens uh, plaatsen... als. Wilders begint over democratische partijen. Zeker. Maar uh, ja, de SP heeft in ieder geval een verleden. Uh, waarin de democratie niet erg hoog in het vaandel stond. Hè. Het is een, een van oorsprong maoïstisch leninistische club. Uh, die staat niet zo bekend om, uh, om hun uh, nee. parlementaire democratie, zullen we zeggen. Die hebben daar een heel eigen beeld bij. Is dat niet een beetje afgezworen, toch wel? Dat Officieel is wel afgezworen wel... hoor. Ja, uh, het, het is natuurlijk een heel andere club geworden. en het heeft ook een heel andere uitstraling. Maar goed, die idealen zijn voor een groot deel nog wel hetzelfde. Hè. Uh, een, een andere weg uh, naar dezelfde maatschappij, zeg maar. Um, het, het is veel democratischer, maar goed, als we kijken naar... Uh, onder Jan Marijnissen was het ook allemaal nog niet zo heel democratisch. Hè? We hebben gezien, uh, er was zo'n prachtige documentaire over de SP... Een, um, een paar jaar geleden op televisie... waarin je zag hoe Jan Marijnissen uh, Agnes Kant afblafte... omdat hij iets verkeerd deed. Hm. Alles ging via Jan Marijnissen. Die ja. bepaalde heel duidelijk de lijn. En het schijnt wel dat dat onder Roemer een stuk minder is... Ja. Maar het is wel een cultuur binnen zo'n partij. Dus. En Jan Marinus is natuurlijk nog steeds min of meer... uiteindelijk de, de grote roerganger van nou, de Nou, het is de hoed. vraag of die politiek echt aan de touwtjes trekt nog. Hoor. Want ik denk dat Roemer, uh, die heeft nu zo'n positie zelf... dat hij dat ook niet hoeft te laten gebeuren. Hoe kun je dat uh, succes van Emil Roemer verklaren? Want het is toch een relatieve nieuwkomer. Ja, uh, hij had het makkelijk, denk ik. Uh, omdat hij na Agnes Kant kwam. Mm. En Agnes Kant... Uh, die. Uh, uh, die had toch een imagoprobleem, laten we het zo zeggen, bij, uh, bij de kiezer. Zij had het heel moeilijk, omdat zij naar Jan Marijnissen kwam natuurlijk. En er is misschien zo'n zo, zo opgeofferde tussenpauze geweest. Maar Roemer, die, die, die komt heel uh, aardig en, en uh, relativerend over. Het is een, een, een Je er mee man. Je kan ermee lachen. Ja, hij, hij is grappig, uh, hij is sympathiek. Hij lijkt niet van stuk af te, af te brengen. Hij brengt de boodschap helder en consistent en daar heeft hij het ook vrij makkelijk mee, want de SP heeft een heldere boodschap... waar je het mee eens kunt zijn of niet, maar die, die boodschap is heel helder. Dus ja, hij heeft het wat dat betreft ongeveer net zo makkelijk uh, zeg maar als Geert Wilders... die ook een hele duidelijke uh, boodschap heeft. Even kijken, u was uh, 14 januari in Nijmegen hè, bij die politieke manifestatie ja. in Ander-Nederland. Ja. Welke partijen waren daar? Uh, daar was uh, de die? SP. Ja. Laten we het in, in, in grote in de peilingen gaan doen nu dan. Dat was de SP, ja. de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja... ja. Um, en de presentaties van die drie partijen. Kunt u daar in het kort iets over zeggen? Ja, uh, nou, ten eerste, zeg maar, kon je meteen zien. Uh, dat vond ik wel heel grappig. Je kon meteen zien wie van welke partij was. Uh, je zag, uh, zeg maar, de activistische jasjes en T-shirts van de SP. Ah oh ja. Je zag de. de uh, wat uh, zijn uh, dat? Toch niet de Mao-pakker? Nee, gelukkig. Wat zijn nee, wat, wat uh, dat zijn waren de activistische hele mooie T-shirts. Er zat hele mooie T-shirts, bijvoorbeeld met. Zo ziet een socialist eruit. Ah. Oh, Dat soort dingen. Dat nou ja. was echt alles. Bijna iedereen had een politieke boodschap op zijn kleren yes. staan. Okay. En de, en... Dan had je uh, de, de wat je PWDA's, zeg maar. En uh, je had uh, de, de GroenLinksers, die, die volgens mij heel oud waren gemiddeld, en uh, van, van, die, van die oude PPR-mensen. Je, je pikte ze er zo uit. Dat was ja. prachtig. <laughs> maar goed, toen uh, kwam dan het echte programma met, met Emiel Roemer, die daar niet een hele grote politieke toespraak hield. Maar wat deed hij? Hij haalde drie. Uh, actievoerende schoonmakers op ja. het uh, laten we even horen. Ik maar hoop ik dat 2012, 2012 het jaar wordt dat we gezamenlijk gaan, gaan optrekken tegen het kabinet, het kabinet. En, niet en niet allemaal, allemaal alleen. alleen. Maar, maar ik wil ik er toch één groep, groep uithalen die, die op dit moment, moment weer laat, laat zien dat ze strijdbaar zijn, strijdbaar zijn voor respect, voor waardigheid en voor een menselijke samenleving. En ik denk dat iedereen het met mij eens zijn dat ze eens een keer in het zonnetje gezet mogen worden en dat zijn de schoonmakers in Nederland. Het is niet helemaal toevallig natuurlijk dat de schoonmakers hierbij gehaald worden. Het is natuurlijk mooi bedacht en het is uh, allemaal in de kantoren daar doorgerekend. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de strijd binnen de vakbeweging, het FNV. Ja. Waar ook schoonmakers zijn gebruikt om daar voor het kantoor te staan. Ja. De FNV-leiding, uh, in ieder geval Agnes Jongerius en de, de top daar, die zeggen gewoon... ja, uh, luister, de hele vakbeweging is gewoon leeggegeten door die uh, SP. Klopt dat? Ja, eigenlijk voor een deel overgenomen, denk ik, hè, ja. door de SP. De SP is, is heel actief. Juist op de werkvloer zijn ze altijd geweest bij grote bedrijven. Daar zijn, daar, als er een staking is zie je vooral de SP en, ja. en verder zie je bijna niemand. En ze hebben dus ook voor een groot deel het, het, het middenkader van de, van de vakbeweging overgenomen. En veel leden zijn ook lid van, van de SP geworden. Dus de vakbeweging is voor een deel de link met de Partij van de Arbeid, de oude bondgenoot, kwijt en wordt nu veel meer gedomineerd door de SP. Maar op zich is dat toch ook logisch? Een vakbeweging is toch per definitie ongeveer een activistisch bolwerk? Ja, op zich wel. Maar uh, we hebben in Nederland altijd de, de traditie gehad... dat je zeg maar, de, de vakbeweging had die dan op, op de werkvloer het werk deed... Uh -huh. voor de arbeiders. En je had de politieke beweging, de Partij van de Arbeid was dat vooral... die uh, politiek de belangenbehartiging deed. Uh -huh. En wat je nu ziet, is dat dat eigenlijk samen opgaat binnen, in de SP... De SP doet zowel uh, de, de belangenbehartiging uh, in, in de politiek... als uh, domineert de vakbeweging. Dus dat, dat is allemaal veel meer naar elkaar toegetrokken. En daarmee zie je dat de Partij van de Arbeid... een deel van, uh, van de invloed kwijtraakt op de vakbeweging. Maar ook uh, een deel van de leden kwijtraakt en, en van de stemmers dus. Maar de snelheid waarmee het gegaan is... die overmachtsovername binnen bijvoorbeeld zo'n FNV... en ook die grote bonden, en dat er nu een nieuwe bond moet komen... dat bewijst natuurlijk wel dat er behoefte aan is. Ja. Ja, maar je, je ziet ook dat de lijn die de Partij van de Arbeid in, in de Tweede Kamer heeft gekozen uh, voor, voor een deel van de FNV niet, uh, niet acceptabel is. Dat zag je al binnen de FNV, dat gedoe over het pensioenakkoord. Uh, dat, dat heeft tot enorme heibel geleid binnen uh, de vakbeweging. Maar dat wordt ook de Partij van de Arbeid aangerekend door diezelfde mensen die die heibel trappen in de vakbeweging natuurlijk. Je, je kunt uh, zeggen dat Henk en uh, Ingrid uh, een beetje aan het twijfelen zijn geslagen? Ja, Henk en Ingrid. Ja, Hoe uh, is dus met Henk en Ingrid. Zeg. Ja, ja. <laughs> ik ik heb een ijskast gekocht. Ik las net Bert Wagendorp in de Volkskrant. Die zei: Als ja. ik aan twee mensen een bloote heb gekregen, is het wel <laughs> Henk en Ingrid. Nou, Je ah. zal toch maar, Henk heet of Ingrid <laughs> ja, tegenwoordig. Hij is niet de enige. Ja. Nee, nee, er zijn het meer. Hè. Maar goed. Ja, Henk en Ingrid, uh, die, die hebben al een lange weg afgelegd. Hè. Die komen eigenlijk uit de Partij van de Arbeid natuurlijk. Ja. Dat is de oude achterban van de Partij van de Arbeid. Die uh, uh, zich daar niet gehoord voelde. Uh, uit protest naar de PVV gegaan is. En nu ziet dat de PVV het ook niet voor elkaar krijgt... en dat nu maar weer de volgende tegenstem uh, ja. gaan, gaan uh, steunen... en dus naar de SP gaan. Ja. En vroeger zaten ze misschien bij de LPF... Ze zijn via de LPF uh, terechtgekomen. Ja, maar dat, dat ja. wordt natuurlijk helemaal ja. bizar. Hè? We hebben het ja. gezien dat ze van de Partij van de Arbeid naar de LPF gingen... weer terug naar de Partij van de Arbeid, naar de PVV en nu naar de SP. Ze zwalken alle kanten op. En dit. Kijk, waar ja. mee gespeeld wordt, is een soort van angst. Uh, uh, wat gaat er gebeuren als die SP het werkelijk voor het zeggen krijgt... en regeringsverantwoordelijkheid ja. zou gaan dragen? Is die kans reëel eigenlijk? Uh, de kans is niet heel erg groot, denk ik. En dan, ook al zouden ze gaan regeren, is de angst ook niet echt terecht, denk ik. Want het wordt dan natuurlijk hoe dan ook een coalitieregering... waarbij uh, ieder programma zo verwaterd dat de, de, de scherpe kantjes er wel van afgaan. En we echt niet bang hoeven te zijn dat we hier een soort Maoïstisch... Uh, of een Chinees-Nederland krijgen, zeg maar. Dus uh, daar hoeven we al niet zo bang voor te zijn, maar... Het zijn maar peilingen, dat ten eerste. Ten tweede, ook al zou de SP de grootste worden in, uh, na de verkiezingen... dan is het maar de vraag of ze een, een coalitie kunnen vormen. Voor de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld zal het dan niet zo uh, interessant zijn. Want daarmee uh, sanctioneren ze eigenlijk dat zij niet meer de grootste zijn. Hè? Als de Partij van de Arbeid mee zou doen in een kabinet onder roemer dan ben je dus de tweede linkse partij. Dan heb je dat ook duidelijk in de verhoudingen, in de hiërarchie. Ja, maar je kan de Partij van de Arbeid toch opheffen... dat als er een linkse mo meerderheid mogelijk zou zijn... en zij doen daar niet aan mee, dan kan je met de Partij van de Arbeid... volgens mij kan je de deur sluiten, toch? Ja, ja, aan de ene kant wel, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, de Partij van de Arbeid... is ook niet altijd op die linkse meerderheid echt uit geweest. Hè? Uh, met de SP bijvoorbeeld hebben ze een, een, nou, een haat-liefde-verhouding... die lange tijd vooral... Uh, door haat gevoerd is en waar de liefde pas later aan het opbloeien is. Het, het, het is natuurlijk allemaal heel lastig. We hebben ook niet voor niks allemaal verschillende linkse partijen. En soms is het makkelijker om met een, een middenpartij een coalitie te vormen... dan juist met zo'n redelijk sectarische linkse partij. Het zijn allemaal afsplitsingen, ja, behalve dan de SP... omdat die uit een heel andere bron, uh, bron komt. De rest zijn afsplitsingen voor een groot deel van de Partij van de Arbeid... die ook niet voor niks daar weggegaan zijn. U refereerde net aan uw bezoek aan uh, die, die dag dat de drie partijen zich uh, presenteerden. Ja. De, uh, kritieken, in de mij, ja, die kritieken in de kranten waren uh, niet maals. U noemde dat zelf ook al. De Partij van de Arbeid zag eruit als een bakzaaiigheid. Ja. U zei het niet letterlijk zo, maar daar kwam het ongeveer het ja, ja. wel op neer. Uh, wat nu te doen daar? Want het probleem uh, gaat nu in een razend tempo op ze afkomen, toch? Ja, en dat wordt ook steeds uh, echter natuurlijk. Met als er maar vaker van dit soort peilingen zijn... Uh, dan creëert dat een eigen werkelijkheid. Dat is voor de Partij van de Arbeid natuurlijk ook niet echt prettig. Ja, wat ze daar moeten doen is toch uh, uh, enorm aan de weg gaan timmeren. Hè? Met een, een, een aansprekend programma moeten ze creëren. Uh, ze moeten uh, hoe dan ook met een politiek leider komen die uh, aantrekkelijk is. Um, en richting SP schuiven? Nee, dat lijkt me juist niet. De SP is er al. En uh, om die na te gaan doen en dan een net een beetje minder... Ja, dat, dat schiet denk ik niet op. Waarom zou je uh, uh, op een Partij van de Arbeid gaan stemmen die een beetje op de SP lijkt... als je de SP hebt die echt helemaal op de SP lijkt, als je dat wil. Dus dat lijkt me niet verstandig. Nee, ze moeten duidelijk een eigen gezicht hebben. De, de, de eigen ideologie weer gaan vertalen. Nou, nu, met een goede lijsttrekker en met een duidelijke lijn... Want dat is denk ik het grootste probleem voor de Partij van de Arbeid op dit moment. Dat ze aan de ene kant in het parlement de hele tijd roepen... Uh, dit kabinet is het slechtste van Nederland, dat er nooit moet komen, moet onmiddellijk weg. Maar het ondertussen op andere punten wel steeds in stand houden. Ja, politiek is dat nog wel te vertalen, maar voor een uh, De burgers er niks van. Nee, en nee. terecht niet. Ja, nee, inderdaad. Hartelijk dank voor uw uitleg. We met politiek-analyse Peter van der Heijden. Het ging dus over de nieuwe politieke verhouding in Den Haag. Meer informatie is te vinden op onze website www.nieuwshow.nl. Hartelijk dank. De luchtvaartbranche heeft er weer een prijsvechter bij. Norwegian Air Shuttle heeft woensdag een mega-order van maar liefst 222 spiksplinternieuwe vliegtuigen aangekondigd. Met de forse investering zal de Noorse budgetmaatschappij door kunnen groeien. tot een grote speler naast bijvoorbeeld EasyJet en Ryanair. Meer keuze voor de consument, maar kunnen de tickets eigenlijk nog wel goedkoper? Guillaume Bruchthout, hoofd hoofdcluster luchtvaart, is hij van het onderzoeksbureau. SEO. Ja, een hele mond vol. Uh, denkt u goed nieuws, zo'n nieuwe prijsvechter? Het is in ieder geval verrassend nieuws. Ja, maar is het goed? Um, voor de consument uiteindelijk uh, uh, denk ik wel. Wat we hebben gezien, um, na de groei van Ryanair en EasyJet dat de prijzen van, van vliegtickets uh, flink naar beneden uh, zijn gegaan. Uh, nu is eigenlijk de aanwezigheid van een, van, van een prijsvechter... Uh, het op vakantie gaan met, uh, met een EasyJet of even een CityTrip met Ryanair... is heel vanzelfsprekend. Uh, in de jaren negentig, uh, nog voor de liberalisering van de markt... Uh, waren die prijsvechters helemaal niet in, in, in de markt aanwezig. Die prijsvechters zijn toen de markt is opengebroken... toegetreden tot uh, de Europese luchtvaartmarkt. En we zien dat uh, ja, die keuze voor de consument daardoor... Enorm is toegenomen en de prijzen naar beneden gedaan. Ja, maar goed, ik begreep dat Schiphol zich op moet maken voor een Noorse invasie. Is daar nog wel een plek voor? Um, die concurrentie van die low-cost maatschappijen in Europa die is natuurlijk al heel erg sterk. Ja. Um, een KLM of een Scandinavian Airlines... Uh, die uh, ondervinden al aan alle fronten uh, de concurrentie van, uh, van prijsvechters... Uh, uh, als EasyJet, als een uh, Air Berlin, als een Vueling. En uh, ja, dit is een uh, nieuw kit on the block... Uh, die uh, ja, natuurlijk wel met heel veel stoelen uh, uh, de markt gaat, uh, gaat betreden. Ja, en uh, wat moeten die arme sas dan nog... Dat was toch altijd de maatschappij voor Scandinavische bestemmingen? Ja, een groot deel van het succes van, van Norwegian is denk ik te verklaren ook uit het, uh, het marktaandeel wat men van SAS heeft uh, afgesnoept. Uh -huh. um, Norwegian. Uh, uh, heeft in 2002 de overstap gemaakt naar het prijsvechtermodel. Ze waren daarvoor een uh, regionale, kleine luchtvaartmaatschappij. Uh, de CEO uh, uh, van Norwegian heeft toen heeft in een interview gezegd... Ja, uh, het was eigenlijk erop of eronder. Uh, of we moesten ophouden met, uh, met, uh, met vliegen... of we moesten een hele andere kant op gaan in 2002. En we hebben voor het prijsvechtermodel gekozen... zoals Ryanair dat, uh, dat ook heeft. Wat is dat voor het type? Dat is een type waar uh, eigenlijk alle uh, extra's van de vlucht gestript worden. Uh, de stoelen worden een stukje bij elkaar, uh, dichter bij elkaar gezet. Uh, zo'n prijsvechter gaat met één type vliegtuig vliegen. Je ja, hebt permanent gezeikt met je bagage, je mag geen twee koffers. Het, het is wel een heel vervelend en eindeloos gedoe hoor. Met zo'n Ryanair bijvoorbeeld, gewoon, gewoon een hele onprettige maatschappij. Laten we het gewoon maar bij zijn naam noemen. Uh, nou, heel veel mensen vinden uh, dat ik, ik, ik kan me helemaal voorstellen wat, wat u zegt. Maar daar tegenover staat natuurlijk een ontzettend lage prijs... die heel veel mensen heel aantrekkelijk vinden. Ja, dat was zo, waren het niet. Dat En dat is natuurlijk precies wat er veroorzaakt is... dat die grote maatschappijen uiteindelijk nu naar het prijsniveau... van die prijsvechters toe uh, kruipen. Dus dat er eigenlijk nog niet eens zo'n grote reden is... om inderdaad met Ryanair... want je, wordt ook, je moet ook nog ergens rijden naar... Uh, waar volgens mij nog nooit een koe geweest is in de, de landen rijden... voordat je een vliegveld vindt waar het, zij dan opstijgen. Dus ja, wat zou je het eigenlijk nog doen? Hij ja, heeft natuurlijk een, een, een, daar wel een, een goed punt. Uh, maar als we kijken naar de ticketprijs... dan zien we nog steeds wel dat de prijsvechters... over het algemeen toch een stukje goedkoper zijn... dan, uh, dan de netwerkmaatschappijen. Uh, tegelijkertijd zien we natuurlijk dat vooral op Europese routes... nu de, de mensen gewend zijn aan het vliegen met de prijsvechter... Uh, dat het, dat het een, een niet zo meer uitmaakt... of ze nou een kopje koffie aan, aan boord krijgen voor die anderhalf uur... dat ze in dat vliegtuig zitten. dat ze daarvoor moeten betalen... Of dat dat ze daarvoor moeten betalen. Dus wat we zien is dat die, die traditionele maatschappijen... ook langzaam voor een korte afstandsvlucht... een beetje naar dat, dat prijsvechtermodel gaan. Gaan ze ook uh, transatlantisch vliegen? Deze Noorse prijsvechters? Ja, de flamboyante CEO van Ryanair, Michael Leary, heeft dat een aantal keer geroepen. We gaan transatlantisch. Uh, dat is er hier in Europa nog niet voor, van gekomen. Bij deze wel, die Noorden? Maar deze, Norwegian ja. wel. Uh, en de plannen zijn zo concreet uh, dat de CEO van, uh, van Norwegian heeft gezegd... in 2013 gaan wij met onze nieuwe vliegtuigen, de Boeing 787 Dreamliner... Uh, de over vanuit Kopenhagen naar New York en uh, we vliegen op Bangkok... Ik begreep dat zij dat zo goedkoop kunnen doen, omdat die vliegtuigen lichter worden. Dus minder brandstof nodig hebben. Uh, de vliegtuigen waarmee ze gaan vliegen, die zijn een stukje efficiënter. Uh, en ik denk dat een groot deel van, een, van het voordeel van een Norwegian toch ook in de, in de arbeidskosten zal gaan liggen. Uh, uh, dat, deze luchtvaartmaatschappijen die, uh, ja, die hebben goedkoper personeel. Die zitten niet met de geschiedenis van de, van de netwerkmaatschappijen. Dan zullen ze geen de... Noor inhuren, huren, want dat is ongeveer het duurste personeel ter wereld. Precies. In Noorwegen is, is Norwegian goedkoper dan Scandinavian. Maar uh, in vergelijking met Ryanair of de Aziatische maatschappijen zeker niet. Dus wat je zult zien, wat Norwegian in Europa al, al doet is Oost-Europeanen inhuren als ze vanaf Wasjauw vliegen... en dadelijk Aziaten inhuren als ze vanaf Bangkok gaan vliegen. Dus dat hele beeld van de perfecte stewardess... dat kunnen ze langzamerhand wel uh, naar de geschiedenis verwijzen? Nou, Ik denk dat u op dat soort vluchten het minimum aantal stewardesses zult zien. <lacht> nee, maar dat, dat was natuurlijk altijd het visitekaartje hè, van de maatschappij. Hè? Ja. Dan zag je zo'n beeld, schone stewardess. Dan denk ik, weet je? Nou ja, dat, hè. Panem. Nostalgische televisieserie is dat geworden, hè? Er, moeten, uh, er wordt op het handelijk 18 miljard, daar wordt over gesproken... dat ze investeren in vliegtuigen voor 18 miljard. Dat is een gigabedrag, toch? Hoe komen ze eraan? Um, je zou natuurlijk direct kunnen denken van nou daar gaan de Noorse oliegelden in. Uh, ik denk dat dat van de Noorse staat geen, uh, geen goed idee uh, is. Als je, als je geld wil verliezen dan moet je dat vooral in een luchtvaartmaatschappij uh, investeren. Uh, uh, omdat de, de, ja, de dynamiek in die markt die is, uh, die is ontzettend uh, groot. Um, maar um, wat de CEO van Norwegian heeft gezegd is dat ze dat... Uh, gewoon via, via leningen, ik weet precies, de precieze financieringsconstructie niet... Uh, dat geld van uh, krijgen om, uh, om die nieuwe vliegtuigen aan te kopen. Maar dan moeten er dus wel hele grote partijen veel vertrouwen in dit... Uh dit plan hebben, terwijl toch bekend is van dit soort maatschappijen... dat de marges is, buitengewoon klein zijn en echt met de dag kunnen veranderen. Ja, maar je moet ook even goed kijken naar wat nou dat succes van Norwegian... Uh, verklaart in de afgelopen jaren. Um, die prijsvechters <laughs> die zijn de afgelopen tien jaar geweldig snel gegroeid. Uh, in 2001 hadden de prijsvechters in Europa als EasyJet en Ryanair... nog maar een aandeel van 5% in het intra-Europese verkeer. Mm -hmm. En nu is dat op 35%. Maar in Scandinavië lag dat aandeel een stuk lager. Dus Norwegian heeft zeker geprofiteerd van, uh, van uh, ja, de, de, het gat dat daar lag in, in, in de Noorse markt. Uh, verder zijn die Nooren uh, uh, ja, flinke inkomens, een, ho een hoge vlieggenijgdheid. Uh, ja. Ook daar heeft Norwegian op, uh, op uh, ingespeeld. En uh, uh, een, een, een derde punt is dat Norwegian lagere uh, kosten had om, uh, om te vliegen... daardoor een lagere ticketprijs in de markt kon zetten. Waar leidde dat toe? Dat leidde tot meer vraag naar luchtvervoer. Mensen die eerder nooit vlogen, die vliegen nu wel. En... Aan de andere kant maakte het mogelijk dat Norwegian... veel marktaandeel kon afsnoepen van die netwerkmaatschappij... die traditionele maatschappij uh, Scandinavian uh, Airlines. Um, um, en ik denk dat daar nog wel meer groeiruimte ligt in die Noorse, in die Noorse U voorspelt ze een grote toekomst? Uh, in ieder geval uh, zullen wij Norwegian meer op de Europese luchthavens gaan zien. Dat zeker. Uh, Oké. Okay. Hartelijk uh, dank voor uw komst en uw uitleg. Luchtvaartonderzoeker Guillaume Borg, Burgthout... Het ging over de nieuwe luchtvaartreus die zijn zinnen heeft gezet op Schiphol en de rest van Europa. En ik heb weer een nieuw woord geneerd. Vlieggeneigdheid. En na motregen vind ik dat toch een fijne score op de vroege ochtend. Nee, mot, ja. mot sneeuw, nee, dat dat mot sneeuw ja. dat was het. Samen thuis, samen dros.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 De start van een zonneactie en... ...de bliksemspleint de grauwe lucht... ...zangeres Frederiks Bicht. Net weer galozen draad. Morgenochtend. Tussen 8 en 10. Radio 1. Vroeger. Volg Het nieuws van alle kanten.